Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël is van plan om Libanon ook over de grond aan te vallen. Het land zou dat hebben aangekondigd aan de Verenigde Staten, zeggen Amerikaanse media. Sander van Hoorn vertelt wat dat kan betekenen dat er binnenkort toch wel aanvallen op de grond in Zuid-Libanon plaats zullen vinden. Onduidelijk op welke schaal, welke plaats dat gaat gebeuren. En dat kan al heel binnenkort gebeuren. Israël zegt dat mensen uit het noorden van het land daar weer moeten kunnen wonen. Veel van hen zijn nu gevlucht door het conflict met Hezbollah. Vanaf vliegveld Charleroi in België stijgt morgen geen enkel vliegtuig op. Er wordt gestaakt en dus zijn alle vluchten geannuleerd. Het vliegveld zegt tegen passagiers die een ticket hadden dat ze niet alsnog naar de luchthaven moeten komen. Ook op Brussel's airport zijn bijna alle vertrekkende vluchten morgen gecanceld. En op het Martinus College in Grotebroek in Noord-Holland. Ja, daar weten ze wel hoe je om moet gaan met frustratie en mentale issues. Daar konden leerlingen deze week op een bijzondere manier afrekenen met een probleem. Ja, keihard en supersnel borden kapot smijten op de grond. Op die borden hebben de leerlingen hun frustraties geschreven. Noortje en Sanne deden dat ook. Wat ga jij opschrijven? Beste... Want ik ben vroeger wel eens gepest. En daar wil je ook vanaf, van dat gevoel? Ja. Ik heb nog steeds het gevoel van de eerste toen ik heel erg uh, door de Hallen ook werd uh, uitgescholden. Met uh, emo en dat soort dingen. Omdat ik me anders uh, uitzie dan anderen. En dat heeft me best wel zeer gedaan voor een tijdje. De jongeren hopen dat de scherven geluk zullen brengen. Dan nog het weer. Vanavond draagt het soms even op. Maar vannacht gaat het weer flink regenen en waaien. In Zeeland kunnen zware windstoten voorkomen. Morgen eerst wind, daarna wolken en regen. En het wordt dan zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zijn de dagelijks files een stuk langer dan gebruikelijk. Meeste vertraging daar op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloot en Roerovaansveen 15 kilometer rijden met 20 minuten vertraging. De A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met ook 20 minuten op onthoud. Wat verder opvalt is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knoop Velzen 11 kilometer met een kwartier op onthoud. En tenslotte...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 You I'm your brother I will never leave I'll go with you To therapy You dive into the past See yourself In mom and dad Sometimes you need to Take a step back Take to it, and at the end of the road, you'll know a lot more about yourself. You're gonna be.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 And Hours to spend my days. Don't be fooled.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 Voor mezelf af, voor ik wel in deze klas. Want ik werd uitgeloofd en ik ging in op dat. Maar ik werd aangepakt, ik werd getrokken uit de klas. Kassen in mijn skin. Bro, mijn skin. Daarmee liep ik toen naar huis. Met mijn potjes in. Was alles daarbij toen het ruis. Ik wilde rustig verder kunnen leven. Maar onrustig was mijn leven eerder. Ik heb medicatie geprobeerd, bijna alle soorten, want ik had de reden. Ik werd wakker en ik wou niet eerder.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 dat was mijn leven eerder Ik heb medicatie geprobeerd Bijna alle soorten, want ik had een reden Ik werd wakker en ik wou niet eten Maar dat was het echt, wij volgens velen. Alleen wilde ik dat niet meer, ik moest overgeven Dit is de derde en ook laatste keer dat ik ben bezig lopen, Want het zit niet meer vaak tegen en ik vraag me niks meer af, niks meer af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 dat was het echt wat volgens velen Alleen wilde ik dat niet meer Ik moest overgeven Nu zie je mij staan op de voorgrond Maar destijds stond ik achterin Ondanks dat kon ik wel exploderen Maar nu hou ik mezelf in Want zo zit ik vol met woede Zie jij een lach op mijn gezicht Maar af en toe dan zitten er zeg, beleder.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 mijn dingen die ik doe, maar ik pak mijn peper. mijn dingen die ik doe. Doe, doe, doe mijn dingen die ik doe. Ze kunnen er niet tegen, we maken ze moe, Moe, moe. Ik zeg, mama, via verpraat van nou, gaat dit naartoe. Mama, via verpraat van nou, gaat dit naartoe. Wat is jouw rellen op een leeg om, Ik denk niet zoveel, wat heb je meegegaan, man? Zweer het maar dus ik maak zo boos om dat ik peper man. Zo dus zonder mijn lippen, ik ben even lang. Ja. In mijn vibe, dus wat die stress, de confrontatie kap ik af. Het boetje niet, toch waarom vraag je het je af Mijn jongen die nu voor een kleine toren wordt gestraft Sorry ik ben even bezig, zie je later op de dag Kijk naar links en zie die motor van het vliegtuig Ben in de stad en er gaat weer een passe brief uit dan me genieten, niet de sushi, we gaan chic uit Ik ben geen patse lieve schat, maar gooi mijn bloesje open In een foute situatie, het is goed verloop Je krijgt niet alleen boos, maar ook goede ogen Ik ben geen patse lieve schat, maar gooi mijn bloesje open Pracht kwaliteit, ga ergens anders maar je troeven koop met dingen die ik doe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 septemberversie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf bij Alternative FM en dat is de nieuwe single van JIT dat nummer net heet Sachtjes Nog even niet.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 Attention. Will you make a move? She asked me a couple questions When I didn't speak for a minute or two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 ...Prize Collect en daarachter schuilt Marcio Scholte. Hij is eigenlijk de grote drijvende kracht achter dit hele verhaal. Eerder dit jaar had hij ook een heel album uitgebracht... ...en dit was een single die op 30 augustus uitbracht. Maar ja, wij hadden op de 29 augustus het verhaal van de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van augustus... ...en die was met Lisette Aviva...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 Nou, ik zeg het altijd uit van, uh, ken je Einaudi? Nou ja, zoiets uh, gewoon catchy klassieke muziek, mm. moet ik zeggen. Of uh, ja, als je naar films kijkt, dan hoor je ook veel symfonische uh, muziek. Dat is ook meestal heel catchy en makkelijk in het gehoor. Zo omschrijf ik het. Maar goed, het, ja, het is gewoon, uh, hoe ik het dan in uh, muzikale termen zou willen omschrijven, is dat ik zelf gewoon uh, de topschema's ongeveer aanhoud.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 2.9 straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7